Drie uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de landbouwsector in Italië worden illegale migranten uit Afrika en Azië uitgebuit. Ze krijgen te weinig loon en ze maken te lange dagen. Dat schrijft Amnesty International in een rapport. Volgens de mensenrechtenorganisatie komen de misstanden in het hele land voor. In de zuidelijke regio's Caserta en Latina is het het ergst. Amnesty dringt bij de Italiaanse overheid aan op wijziging van wetten die het misbruiken van illegale verergeren. Ze moeten limiet op de hoeveelheid buitenlanders per bedrijf verdwijnen vindt Amnesty. Door de beperkingen worden landbouwbedrijven toe gedwongen illegale migranten in te huren. De ruzie in de partij van de Franse oud-president Sarkozy, UMP, is bijgelegd. De splitsing tussen de bestaande partij en de nieuwe partij, Verenigd UMP, is teruggedraaid. Dat is de uitkomst van over, na overleg tussen de rivalen voor het leiderschap Copé en Fillon. Na het vertrek van Sarkozy als partijleider waren beide kandidaten om hem op te volgen. Na de partijverkiezingen kregen ze ruzie. Die leidde in het Franse parlement tot een splitsing van de partij. Na moeizaam overleg is nu afgesproken dat de UMP-leden volgend jaar opnieuw naar de stembus gaan om een nieuwe partijleider te kiezen. Rijkswaterstaat heeft het dode bultrug bij hoogwater losgetrokken van de zandbank razende bol. Aan het begin van de nacht is het dier naar Tessel gebracht. Het ligt nu in de haven bij onderzoeksinstituut Nios. In de ochtend wordt de walvis op de kant gehezen. De NASA heeft twee satellieten laten crashen op de maan. De crash is volgens de vluchtleiding volgens plan verlopen. De satellieten brachten anderhalf jaar lang de grondlagen van de maan in kaart... tot de brandstof opraakte. De twee toestellen met de namen Ebb en Vloed... storten met een snelheid van 6000 km per uur neer... bij de Noordpool van de maan, buiten het zicht van de aarde.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 Welkom terug. We praten vannacht over pesten. Wat zijn uw ervaringen met dit thema? Bent u misschien zelf gepest? Of wordt u momenteel gepest? Op school misschien, of op het werk, of in het verzorgingstehuis? Of misschien wordt uw kind wel gepest? Of eh, werd uw kind gepest? Of nou, misschien bent u zelf wel een pester of een pester geweest? John Paul heeft eh, ook ons gebeld. Goeienacht. Ja, goeienacht. Uh, ja, ik ben zelf... Als kind gepest. En heb daar natuurlijk wat ervaring door opgedaan. En ben daar natuurlijk ook verder in mijn leven over na gaan denken. Hoe lang is het en geleden? Toen, dat was al op de kleuterschool. Uh, ik was uh, wat gevoelig kind. Uh, te vroeg geboren oorspronkelijk. En daardoor wat uh, kwetsbaarder nog de eerste jaren. En ik ben dus pas tegen mijn... Uh, vierde naar school gegaan, ruim vier. En toen was er een, toevallig een verjaardag, heel kort daarop, van de hoofdonderwijzeres op de Bergse Zonnebloem in Rotterdam. En uh, er was een feest allemaal in één lokaal, groot lokaal. En toen had ze een cadeautje gekregen. En uh, er bleek een kledingbol te zijn. Het was een beetje ja, zo'n platte sloffen type juffrouw. Maar, ach. En uh, goed, ik bleek toch niet uh, nog aan toe te zijn om naar de kleuterschool te gaan. Dus ik ben dat jaar nog gewoon thuis gebleven. Thuis. En een jaar later, weer uh, een jaartje later, toch maar weer kijken of ik de laatste kleuterschoolklasse kon doen. Mm -hmm. En natuurlijk weer even later die juffrouw en die hoofdonderwijzeres. En werd er zo door de leraressen gevraagd van me. en wat zou het voor cadeautje zijn? Maar ja, ik ben niet achterlijk, ik zag eenzelfde pakketje van dezelfde dikte en grootte dus ik met mijn kinderstemmetje, een kledingbon! Nou, dat was natuurlijk helemaal verkeerd. Dus de leraressen, boos naar mij toestuiven, zeggen dat ik dus uh, het feestje had verpest, de kinderen allemaal te kijken. En uh, de dagen daarop, uh, als ik dan bijvoorbeeld uh, naar de wc moest om te plassen, en ik mijn vinger opstap, dan lieten ze me gewoon alsmaar voor niks wachten. Op een gegeven moment hield ik dat niet meer vol en in mijn broekje. Dat werd door de andere kinderen gezien. En die hebben mij vanaf dat moment, ook op de aansluitende lagere school, gewoon blijvend gepest. Dat is dus dat, verte, dat heeft heel veel te maken met de volwassene wereld. En uh, het komt er eigenlijk op neer, ben ik tot de conclusie gekomen, dat uh, uh, het pesten een, een, een onbeschaafde vorm is van ongevraagd aandacht geven, aandacht uh, je weet, bemoeien met anderen die mogelijk anders zijn. En wij moeten dus niet in de maatschappij propageren dat het goed burgerschap is... als we op andere mensen gaan letten en uh, bemoeien en met kliklijnen en met doorbellijnen... en met weet ik wat voor programma's die daartoe aanmoedigen en, en noem maar op. Maar we moeten mensen weer bijbrengen dat het niet beschaafd is... om je ongevraagd met andermans zaken te bemoeien. Om je ongevraagd uh, met mensen te bemoeien. En als dat natuurlijk in de volwassen wereld al als positief wordt gepropageerd... Wat allemaal te maken heeft met je maatschappij, draaiende houden. Maar dat heeft niet zoveel met mensen te maken. Mm. Dus stel iemand. Dan, uh, ja. uh, uh, dat dus, iemand heeft, dus iemand heeft een bril bijvoorbeeld. Dan, dan moet je daar niet mee bemoeien. Dan moet je daar niks over zeggen. Nou, dus niet niet zeggen. Het is net zo gewoon als iemand die geen bril heeft of die niet uh, anders is. Maar het punt is dat het natuurlijk altijd makkelijker is om vanuit de grootste gemene delen uh, het grote gelijk aan je kant te hebben en dan aan die kant te gaan staan. Dat geldt ook voor scholen voor degene die eigenlijk in zou moeten grijpen. Hm. En de oplossing en dat heb ik ook afgedwongen bij mijn jongens toen ze zelf op school uh, uh, ook wel eens gepest werden is natuurlijk niet de aandacht geven aan de gepest wordende met psychiaters, psychologen, programma's, extra begeleiding... en, en opreken, wat voor toestanden allemaal. Mm. Daar niet de aandacht op te leggen, mm. nee. Die mensen zijn misschien wel niet doorsnee... maar dat is net zo normaal als mensen die in numeriek aantal groter zijn... op een manier anders zijn. Nee, je moet dan tien keer zoveel of honderd keer zoveel aandacht schenken... op een vervelend wordende manier... je mee bemoeien aan degene die... Aan het pesten zijn. En dan voelen zij hoe vervelend dat is om die bemoeienis over heen te krijgen. Want zij zijn onbeschaafd, zij zijn raar, zij doen vreemd. Zij kunnen niet normaal met andere mensen omgaan. Maar de scholen en de instellingen, of waar het ook allemaal gebeurt, die draaien het om, want dat is veel makkelijker. Het grote gelijk staat aan hun kant, de rest is ook zo. Dus degene die gepest wordt, moet zich aanpassen en moet maar bemoeienis over zich heen krijgen of extra aandacht of hele psychologen of psychiatersprogramma's. En dat is helemaal verkeerd. Dan ga je eigenlijk nog eens een keer extra hetzelfde doen wat ze al over zich heen gekregen hebben. En degene die het flikken, die lopen er indirect, ja je krijgt een schoolprogramma voor de hele klas of wat, maar die lopen ermee weg. En moeten dus ouders ook iets anders gedaan, doen, volgens In het afdwingen op scholen dat ze dat moesten doen. Dat ze dus die bemoeienis moesten richten op degene die het veroorzaakte. Nou, daar waren ze niet blij mee. En dat gaat heel ver. Dat gaat zelfs tot schooldiensten en wethouders toe. En ik heb het meegemaakt in Vlaardingen met mijn oudste zoon. Toen hij dus uh, ook te horen kreeg van... ja, dan moet je maar beter op je eigen spullen passen... als dingen vanaf verpest werden of wat dan mm. ook. Dat ik toen via dat, dat schoolgebeuren... Uh, en het gemeentehuis bij die wethouder kwam. Nou, die had amper tijd. En we moesten op de gang wachten. En ik zag nog één grote BMW-auto beneden staan. De rest was allemaal vertrokken, die jaar 18 binnig En toen het die wethouder dus ook nog eens tijdens het gesprek zonder wat te zeggen, onbeschoft naar de telefoon die toen hij overging. En ik zag dat die mank liep en hij terugkwam. En hij dus stelde, dat ja, dan moet ik dus zomaar beter op zijn eigen spullen passen. En beter op spullen passen. Toen zei ik van, moet eens luisteren. Ik heb beneden een hele grote BMW zien staan. Ik zeg, nou heb ik in mijn auto achterin een koelvoet. Ik zeg, ik ga naar beneden, ik pak die koelvoet en ik spaar heel die bmw tot los. En dan zegt hij, wat doet u nu, meneer Reinders? En dan zeg ik zeg joh, dan moet je maar beter op je eigen spullen passen. Begrijpen we elkaar dan? Nou, de wethouder begreep het. Er ging een delegatie naar de school en toen werd het pas aangepakt. Kijk, dus het is heel vervelend dat je zo moet zijn, maar je... Het is zo dat scholen of wat dan ook, die gaan altijd ook de gemakkelijke weg. He, dan willen ze praten en dan komen die ouders van die persen en ze zijn er aardige jongens. Of dat en dat en ja, en dan moet zo'n leerling ook maar zorgen dat hij weerbaarder wordt. En die moet dan maar meer socialiseren en al oh, die prietpraten om erop. Nee, je moet die school dwingen om de aandacht... Tien keer zo hard de bemoeienis, tien keer zo hard op die pesters te richten. Dat ja. vinden ze niet leuk, dat vinden ze niet makkelijk, dat is niet doorsnee, maar dat is de enige manier. En dat heb ik op de andere middelbare school met mijn jongens ook gedaan. Die werden op een gegeven moment bedreigd door een groep, veel oudere toevallig buitenlandse jongens, maar dat doet er dan verder niet toe. En die zeiden, jij, jij gaat dood. We werden echt bedreigd. Ik zeg, oh, gaan jullie dood? Ik zeg, wij gaan een, een, een midweekje naar Zeeland. Ik stuur, ik stuur een brief naar die school dat als zij die jongens niet aanpakken... waar ze helemaal geen zin in hadden, hoor, want dat geeft natuurlijk een hoop trammeland. Ja. Als jullie die jongens niet die jongens die aanpakken, die mijn, mijn jongens bedreigen... dan stuur ik een brief naar de schoolinspectie. Dat u het als school mij al mogelijk maakt om mijn kinderen... naar school veilig naar school te laten gaan. En, en, en dat ik dus als ouder door uw school niet aan de leerplichtwet kan voldoen. Want zij komen vaak net met de leerplichtwet hier en daar. Als ze dan kinderen op een gegeven moment thuisblijven of wat dan ook. Ik denk, ik pak het gewoon zoals het aangepakt wordt. En toen was het dus niet gesussendeer en uh, zogenaamd heen en weer praten. Toen moesten ze wel. Dus samengevat, de testers uh, harder moet aanpakken. Die en... moeten de instituten dwingen om zich. Tien keer zo hard als dat die pesters zich ongevraagd en onbeschoft en onbeschaafd bemoeien met de gepest Moet je die instituut of school of wat dan om dwingen om zich tien keer zo hard met die pesters te bemoeien. Ja. Zij zijn vreemd, zij zijn raar. Zij zijn onbeschaafd. Maar men neigt het op de andere manier te doen. wat het grote gelijk en de grootste gemene delen, dat is gewoon veel makkelijker. En mensen zijn gemakzuchtig. Ook schoolhoofden, ook leraren, ook mentoren en noem maar op. Dus je moet eigenlijk een, een, een, een, een houding aannemen als ouder. Hè? Je moet niet achter je kinderen staan, maar je moet er desnoods voor gaan staan. Je moet met kaliber komen van wat... Die weerplichtwet die is het de gunste van mijn kind. Niet om mij mee om te slaan. Als mijn kind te dupe is van dingen, en dan op die manier ze makkelijk ervan af te maken. En dat geldt dus ook voor wethouders, dat geldt ook voor andere dingen, dat geldt ook voor school, je. Je punt hoog, is helder, ik... John paul uh, Het zit je echt hoog. ben he? ik helder. Dus als je echt niet hoog, alles, maar die aandacht aan die op die gepesten, niet nog meer bemoeienis aan die gepesten, die zijn niet ook normaal. Bemoei je alsjeblieft op een vervelende manier met de pesters. Dat is mooi samengevat. Dank je wel, John Paul. En ja? blijf luisteren. Okay. Hebt u ook een ervaring met pesten? Bel 0801121. Stuur een mail de nacht.eo.nl Of Twitter, hashtag ditisdenacht. I'm a little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 the day I lost my mind And right now I'm down I'm fat, I'm thin, I'm short, I'm tall, I'm deaf, I'm blind. Hey, aren't we all? Don't laugh at me. Van Mark Wills. Kees Huiskens, goeienacht. Ja, Kees Huiskens. Dag, hallo, meneer Huiskens. U, ja. u bent vroeger ook gepest? Ja, zeker. Op de lagere school? Ja, ja. Hoe lang is dat dan ongeveer geleden? Ik ben nou 54... En ik ben van 58, dus... Uh, Een tijd en ja jaar of tien. dat uh, en... uh, langzaam geleden. <laughs> ja, het maakt Jong, niet zo, uit. ja zo, zoiets niet zoveel uit ook. En, en wat, wat, uh, uh, ja, nou, wat die gebeurde er? Ik, dan, dan kreeg ik extra zwemles. Omdat ik goed kon zwemmen en zo. Maar er waren ook jongens van de LTS en zo. En, uh, ik en ik praat ik door mijn neus en ik het een beetje. En dan, uh, als ik dan uh, naar huis toe ging, dan uh, een badtas van de fiets aftrap. En, uh, of toen gewoon de tas en uh, zulke dingen. En toen is het in Spaanhuis afgelopen. No? En dan had hij uh, twee van die uh, ...rubber, uh, ja, zeg maar knuppels gemaakt. Had hij uitgesneden uit de... Uh, ja. En uh, ik deed altijd graag uh, laarzen dragen. Als je een hele laars zit hij en als ze daar komen, dan slaan ze gewoon op. Uh, die knuppels gingen in de laars? Ja, die knuppels gingen in de Aha. laars, ja. Nou, en toen uh, was weer uh, ruzie, even uh, pest en zo. En ik pakte uh, zo'n knuppel en begon te slaan en zo. En ja, voor me af te slaan en... Uh, ja, dat gaf me gewoon een, een kick dat ze allemaal uh, teruggesprongen uh, en zo en, Dat hadden uh, ze waarschijnlijk niet verwacht. Nee. Nee. En, uh, Want wat, wat, wat, wat, wat, was en, ging. wat was de aanleiding toen om, om dat te doen? Wat deden ze? Weet u dat nog? Ja, gewoon peinstaan Ik had dan ik dan dan Ik dan Ik dan dan dan Ik dan altijd op mijn neus. Ze deden u na. Ja, ja, ja. Oh, en, en toen dacht ik. En toen dacht u, En toen nu is het voorbij. Ik. Uh, nee, maar Ik reken met z'n af. En toen uh, had ik dat gedaan. Voor de eerste keer. En het stond een spaar bij het. Uh, bij het zwemmen. Uh, bij de kleed, kleedkamertjes. Hij zei, is goed gedaan, Gees. Hij zei, want. Uh, ja, ik was toch wel een beetje benauwd, maar. Uh, en zo moeten we het dan altijd doen. Ik hoef niet altijd die knuppers mee te nemen. Maar ik moet wel van de af afjassen. Nou, en dat was, ja... Sindsdien heb ik dat altijd gedaan. Als, als mijn... Eh, eh, nadelen nou met praten of zo... Of, eh, ja, op een gegeven moment dacht ik... die, die, die knuppers ook niet meer nodig en zo. Ja, ik ging er zo op af. En ik was niet meer bang. En... En ook door de, gewoon door de steun van de spa die ik heb. Hmm. De spa die pikt alleen gewoon niet langer meer. Die, die steun is belangrijk. Ik vind belangrijk dat de ouders iets. dat nu ook moeten doen. Ja. Dus uh, meer achter de kinderen moeten staan. En niet allemaal uh, hulp van die en hulp van die. Gewoon hulp, hulp van de rijken. En, en hoe lang heeft het beste geduurd? Nou, toch best wel, uh, ja, een paar jaar wel. Hè? Ja, we begonnen eigenlijk al een beetje op de kleuterschool ja, toen was ik een man niet verstaanbaar. Kijk, ja, maar ja, dan uh, ga je hol, je, hol je naar huis en dan... Uh, val je bij moeders op de schoot en dan uh, is het weer goed. Maar ja, als je wel ouder wordt dan zo, ja, dan uh, ja, wordt het toch wel moeilijk. En dan waren allemaal jongens van de... Ik zat in de derde klas, ja, de derde klas... Mm -hmm. En ik mocht echt extra, extra zwemles omdat ik goed kon zwemmen. En dan waren die mannen allemaal van de LTS en, zo, en die, nou, maar die en de spaar, dat, dat vond ik het mooiste. Dat de spaar de eerste keer dat je mij die dingen had gegeven, dat hij ook het zwembad was en dat ik stond te kijken hoe het ging het wel. Mm -hmm. Hoe het eraf zou lopen. En, en hebt u er veel hinderen van ondervonden in, in de rest van uw leven? Nee, ik ben zeker, er gehoor, zeker ervan geworden. Okay, er eigenlijk... Oké, dat, dat heeft echt. Ik ben zeker ervan geworden. Na dat is pas om achter mij te Het heeft een gehoor. positief gevolg gehad. Uiteindelijk? Het heeft uiteindelijk een positief gevolg gehad. Een goed effect. Ja, zeker. En, en, en later heb ik eigenlijk. Ja, als ik nog een wel eens. Uh, ...nou praten en die ben ik beter gaan praten en zo. En, uh, maar toch, uh, als er ooit iets was of zo, ik, ja, ik was niet meer bang en zo. En, maar ik vond het zo mooi van mijn spa dat hij, ja. dat hij zo achter me stond. Ja. Is afgelopen Dus de boodschap is ouders staan achter uw kind als uw kind wordt gepest. Kees. Ja, dat vind ik wel ja. Ik... Hartelijk, hartelijk dank voor het bellen. Oké, okay, bedankt voor dat ik eventjes mijn uh, zegje mocht zeggen. Graag gedaan. Fijne okay. nacht. Nou, doei. Misschien bent u wel leerkracht en hebt u vanuit uw professie te maken met pesten. Of misschien wordt u gepest op, uh, op uw werk. Volgens de FNV komt één op de vier werknemers ooit in aanraking met pestgedrag op de werkvloer. Dat kan leiden tot onzekerheid, depressie, lichamelijke klachten. Misschien hebt u daar wel ervaring mee. Laat het weten 0800-1121 of mail nacht@eo.nl.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 Niemand zag, niemand iemand zijn, niemand vond, niemand niemand niemand hoorde, niemand deed en niemand niemand niemand vond hem leuk. Niemand vond hij zijn, niemand op zijn, niemand, niemand, niemand. Hij steefde, niemand vond En Niemand zag, niemand iemand vond hem leuk. Niemand vond hem leuk. Jurk het uh, nummer heet Niemand. Karin, goeienacht. Goeiedag. Niemand vond hem leuk. Is dat iets wat jij als lerares op een basisschool... of uh, wel eens uh, of, of, ja, krijg je er wel eens mee te maken? Dat iemand helemaal uh, um, buiten de boot valt? Ja, je, je hebt uh, vaak met pesters en gepesten te maken. En uh, uh, ja, het, het is heel duidelijk... Uh, in ieder geval heel duidelijk voor, voor kinderen... Uh, wat dat, wat dat met, met, met kinderen doet op het moment dat ze uh, gepest worden. Het is vaak dat ze dan alleen buiten de groep vallen... of uh, ze zich heel onzeker uh, voelen. Dus uh, ik ben daar heel erg op gespitst. Ik ben zelf vroeger ook gepest. Mm. En ik moet zeggen van, uh, dat ik daardoor ook heel duidelijk... Uh, nou, in het onderwijs staan van hoe, hoe, hoe ontzettend onder mijn mond het kan zijn... om, uh, om gepest te worden. Op welke manier heeft het uh, invloed gehad op uw leven? Het heeft in dus zoverre... Ik, ik was de enige roodharige op school. En ik ben daar heel erg vanaf de, vanaf de lagere school mee gepest... en het is doorgegaan tot het middelbare onderwijs. Ik was ook uh, een... Uh, Iemand die uh, vrij zachtaardig was. en mm -hmm. me daar niet zo goed tegen kon verweren. Totdat ik op het middelbare onderwijs. dat uh, ik op een gegeven ogenblik genoeg van kreeg. En uh, daar toen. nou, iemand flink, uh, flink onderuit heb uh, gehaald. En in zoverre flink onderuit heb gehaald. dat diegene. Uh, uh, nou, echt uh, goed in elkaar geslagen werd door mij. En zo. Ik wil zeggen, het heeft, het heeft, dat vond ik nog erger als, uh, als al hetgeen wat daarvoor gebeurd was. Dat, dat het me zo veranderd had. In, in welke zin bedoelt u? Nou, het, het, het feit dat je, dat je zo over je theewater heen gehaald wordt. Dat je, dat je dus inderdaad tegen je eigen natuur in, uh, iemand in elkaar kan slaan. Ja. En het heeft mij uh, gedurende mijn hele leven achtervolgd... Uh, in de zin dat ik me heel onzeker altijd toch wel ben blijven voelen. En uh, daardoor ook, denk ik, dat ik er heel erg op gespitst ben... in, in, mijn, uh, in mijn gewone vak als leerkracht. Dat uh, Ik geef ook uh, heel duidelijk aan kinderen aan... dat het bij mij absoluut in de klas niet getolereerd wordt... En uh, dat het via geheime briefjes aan mij doorgegeven mag worden. Oh ja, dat was ook wel iets wat een andere beller uh, noemde um, als tip. Um, dat zijn Niels Baas trouwens, die uh, zich bezighoudt met uh, het thema cyberpesten. Is dat iets wat werkt bij jullie? Um, nou, dat cyberpesten, daar hebben we, hebben we pas geleden wel heel veel met ouders over gehad en zo, maar dat, dat is toch niet zo, zo ingeburgerd, zeg maar... hoe we daarmee omgaan als gewoon wel nou, het per... Maar, maar de briefjes, de... werken die? Nou, de briefjes, in zoverre kinderen die dat niet durven te melden... daar heb ik dan een doos voor en wat stoppen ze dan in die doos? En, uh, en uh, om op die manier dan zich in ieder geval... Uh, ...duidelijk te maken dat dat het kind zich onzeker voelt en niet prettig voelt. En ja, het is een paar keer gebeurd dat ik... Uh, ...dat dan achtergekomen ben wie het waren En uh, nou, wij hebben op school een pestprotocol. En dat is uh, in, in, in, in eerste instantie het bespreekbaar maken... ...maar ook meteen naar ouders toe doorvermelden. Uh, Zowel van de pesters als de gepesten... En uh, ook meteen uh, in de klas er heel goed over praten. Ja. En kinderen ook hulp geven. Ook de bijstanders, dus de kinderen die het zien, maar niks doen, die erbij betrekken. En, en hebt u nu een, op dit moment een vaste klas? Ik heb een vaste klas, ja. Welke, welke groep is dat? En ik heb groep zes. En wordt daar momenteel iemand in gepest? Of ja, weet uh, u dat ik is niet? In het begin van jaar het jaar Je weet natuurlijk nooit ja. helemaal, zeker hè? Pardon? Je weet natuurlijk nooit helemaal zeker of iemand wordt je gepest. Je weet het nooit helemaal zeker. Maar je kunt, je kunt het in ieder geval, uh, ja... Uh, het in ieder geval kinderen zeggen van ik word gepest, ook serieus nemen. He, want uh, het verschil tussen pesten en plagen is heel duidelijk hoor bij kinderen. Mm -hmm. En ik denk op het moment dat een kind zegt ik word gepest dan ook meteen uh, stappen ondernemen. En, en weet niet, u of er momenteel in uw klas iemand afwachten. wordt gepest? Pardon? Weet u of er momenteel iemand in uw klas wordt gepest? Uh, op dit moment uh, ben ik daar niet zeker van. Want kan ik, het nooit, ik kan het nooit zeker zeggen. Maar uh, ik hou mijn ogen open. En, en... en uh, voor de rest uh, praat ik er ook in de groep heel vaak over. Mhm. Mm wat het met mensen kan doen als gepest wordt. En ziet het uiteindelijk dan ook soms helemaal weer goedkomen? Misschien zelfs dat pesters en gepesten ja, misschien wel vrienden worden? Nou, vrienden niet. Dat hoeft ook niet. Je hoeft geen vrienden daarmee te zijn. Maar wel dat... Uh, nou, dat... ...dat kinderen er een begrip van gaan krijgen. En ook dat de groep erop reageert. De hele groep erop reageert als er gepest wordt. Hé, hey, dat doe je niet. He, en en uh, vaak, ik, ik heb bijvoorbeeld ook wel gehad... ...dat kinderen die jou gepest werden, die dan helpers hadden. En dan zei ik van, ik, het is heel belangrijk... ...dat, uh, dat, je, dat je in je groep ook geholpen wordt... Mm -hmm. He, want kinderen onderling, die praten veel, veel meer met elkaar natuurlijk... als dat jij als volwassen er bovenop zit. Want ja, gedurende de, de schooltijden ben je er wel... maar in de pauzes en na de pauzes en na schooltijd, dan gebeurt het vaak. En wat is nou uh, de beste straf volgens u voor pesters? Nou, straf? Ik vind dat erg moeilijk. Ik heb die meneer net ook gehoord... Uh, over straf, het is eigenlijk veel meer uh, uh, te benadrukken wat het bij een ander doet. En benadrukken van uh, hoe, je, hoe je een ander daarmee ontzettend kunt kwetsen en pijn kunt doen. Hmm. En ik begin altijd, het begin van het verhaal van het jaar, altijd te vertellen wat het mij heeft gedaan van vroeger. En, uh, en dan schrikken ze misschien wel even, en, of niet? Dat het bij mij... Uh, ja, ik heb, ik heb verschillende verhalen, verhaalmogelijkheden om daar dan wat over te vertellen. En heel vaak uh, heb ik het gevoel van, nou, denk erom ook een ook juffrouw gepest worden. Ja. En uh, het is dus niet iets uh, waardoor jij gekst, gek bent. Maar dat, dat je er wat aan kunt doen en wat aan moet doen, dat is wel van belang. Karin, fijn dat je hebt gebeld. Oké. Okay. En uh, succes met het uh, mooie werk wat je doet. Fijn, dankjewel. Dag. Dag. Misschien bent u ook leerkracht en uh, hebt u ook ervaringen met, uh, met pesten in de klas. Laat het weten, 0800-1121 voor al uw verhalen over pesten. Brother, respectful to his mother, a good boy, but good don't get attention. One kid with a promise, the brightest kid is gold. He's not a foe. Reading books about science and smart stuff. It's not enough.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 was uh, Clay Roland en Stol. Teun, nacht. Goedemorgen, ik denk dat u de verkeerde naam bent. Ik heet Tom, Tom. Sorry. Tom van Tompoes. Dag Tom van Tompoes. <laughs> ja, ja, ja. U, u en, bent uh, vroeger zelf ook gepest vanwege de naam, of niet? Uh, ja, ook. Oh, okay. Ja, nee, dat was ook zo. Oh, ja. Maar het ergste was dat ik was niet meer nerveus En ik had een, een vorm van Jules de La Touré. Ik weet, ik weet niet of u weet wat het is, maar mm -hmm. dat is een eeuwige beweging en mm -hmm. geluiden maken. Schelden ook of niet? Wat zegt u? Schelden ook? Ja, schelden ook. Bij nee. achter het jongetje enzovoort enzovoort. Mm -hmm. Dat was wel raak. En dat ging ook wel heel erg ver. Uh, wij woonden toen in een gemeenschap wat uh, Uchelen is. En dat is hier vlakbij Apeldoorn. Mm -hmm. En dat is een hele um, ja, christelijke gemeenschap. En daar gingen allerlei verschillende soorten kerken hoor. En de kinderen mochten op het beginnen niet met mij spelen, omdat wij niet naar de kerk gingen. Nou, dat werd het allemaal nogal weer doorgevoerd. Het was zelfs zo erg dat ik weet dat ouderlingen thuis kwamen bij mensen. Maar ook uh, op de kant zo het werd, ja, bij die mensen moet je niet te veel bemoeien. Want er zijn van die ongelovigen. Nou, dat waren toestanden dat direct voor de oorlog was. Mm. In de oorlog een klein beetje nog, maar later niet meer. Mm -hmm. En... Nou, ik werd dus even gepest en uh, op school was het zo erg dat ik op een bepaald moment in de pauze, dan uh, ging je wel, dan liep Tommy zijn keihard van het uh, schoolplein af en dan ging een je ineens verder op in de straat staan. En bleef hij daar wachten tot hij wel weer ging en dan ging hij weer terug. En dan, dan maar... heb je het over u zelf? Ik heb het over mezelf, ja. Ja, dus u durfde en... niet op het schoolplein te zijn tijdens de pauze? Nee, nee ik liep gewoon weg. Want waarom nou, durfde u dat ik, niet? Heb ik er genoeg van. Dan heb ik er ook eentje goed in elkaar geslagen. Wacht even dat hoor. dat ben ik wel aanvaard. Tom, waar, waar, waarom, durfde, waarom durfde u dat niet? Nou, mijn ouders die zeiden altijd van e, als er ruzie is, dan moet je weggaan. Dan moet je niet bijblijven. Want uh, ze waren erg uh, ja, pacifistisch paci paci paci ingesteld. Paci paci paci ja. Dus ze hielden helemaal niet van die aardigheid. Ja. Maar ja, dan loop je wel bij de zaak weg. wat je niet altijd kunt doen, want je komt jezelf vanzelf weer tegen. En wat was het moment dat u dacht, nu is het genoeg, ik blijf gewoon op het schoolplein staan? Ja, een jaar of negen. En, uh, ik heb er gewoon op geslagen. En toen was het afgelopen. Maar het stomme is en dat is dan hetgene waar ik uh, ook over geschreven heb, dat ik ben van mening dat voor een heel groot deel, naast het feit dat het kind zelf te zwak is, de ouders uh, daar verantwoordelijk voor zijn. Oh ja. Want um, ik, als ik u vertelde, ik geef nou 60 jaar les. En, um... wat, wat voor les geeft u? Ik ben sportleraar. Okay. En op heel hoog niveau, want we hebben, ik weet niet hoeveel Nederlandse kampioenen ook nu nog. En dan, uh, ja, dan tel je wat dat betreft wel mee. Dus je leert wel doorzetten. Welke sport? Waar gaat het over? Trampolinespringen springen en lange mat springen enzovoort. Okay. Maar je zegt dus de ouders die uh, moeten zich best meer aantrekken. Jawel, maar de zaak zit heel anders. De mentaliteit van die anders is zo veranderd. Mm -hmm. Dat de laatste anderhalf jaar heb ik vier keer meegemaakt... Dat voor die tijd nooit hè, dat de ouders, eh, de vaders dan, er opgestreken zijden kwamen omdat ik de jongetje een beetje aangepakt had. En dat op een nette manier hoor, want ik sla niet, ik doe helemaal niks. Maar hoe eh, hoef ik dat burst om eh, daar commentaar te geven en ze van les af te halen? Nou, dat zijn natuurlijk de meest waanzinnige toestellen die je in kon hebben. Want vroeger was het bij mij zo dat ik een grote mond gehaald en een straf had van de leerij, kon ik thuis nog een keer krijgen. Dat is helemaal niet meer het geval. En vandaar dat we dat soort idiote situaties krijgen. Dus, ja, dus ouders die eh, moeten hun kinderen weerbaarder maken? Nou, ook dat. Maar ze moeten zelf die eens even beter bekijken. Als jij staat les te geven en je doet dat iedere dag... dan moet je toch een goede en een leuke sfeer op school hebben... anders is het toch een drama om te werken. Mm -hmm. Dus je bent even bezig met de zaak te corrigeren. Want ook bij mij in de les ben je wel eens best. En ik moet niet zien hoor, want dan pak ik er een aan. Maar ja, je komt er niet altijd direct achter, hè? Nee. En dan vind ik dat de houding van de ouders, in het algemeen. En zeker van de pesters, helemaal verkeerd is. En wat is dan de belangrijkste uh, ja, les die u, die u ze mee zou willen geven? Nou. Eigenlijk dat de maatschappij dat moet gaan doen. En wel op de volgende manier. Als die kinderen die zich misdragen, en dan heb ik het vooral over heel ernstig misdragen met die mishandelingen en zo, dat uh, doodschoppen van mensen, dat de ouders van die mensen naast die kinderen dezelfde straffen moeten krijgen. Die moeten leren dat zij verantwoordelijk zijn voor die kinderen, want dat voelen ze zich helemaal niet meer en ze laten de kinderen maar zwerven. En dat kan niet. Dus als daar. Uh, ook een, een, een behoorlijke je tegenstaat... dat ze eeuwig op zullen gaan letten wat er precies gebeurt met hun kinderen. Timo, bedankt. Dan gaan we naar... Uh, sorry, ik zeg uh, Timo, ik bedoel Tom. Tom bedankt. Dan gaan we naar Timo. Goeienacht. Oké. Okay. Dag Timo. Ja. Dag Maarten. We hebben het, over, uh, van? Ja, we hebben het over het straffen van, uh, van pesters. Voordat we daarover verder gaan praten, um, luister even mee naar een fragmentje... Um, dit is van uh, pestslachtoffer Jeffrey Arends. Hij schreef vorige week een brandbrief aan minister-president Rutte. Ja, ik heb hem al gehoord, ja. Misschien wel meegekregen, Hij schreef dat hij er erg gepest is en dat zijn school destijds niets ja. deed. En nu zet hij zich in voor slachtoffers van pesten. Bij en hij wil... Ja, En hij wil dat pesten strafbaar wordt gesteld.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 Ja, strafrecht is voor strafrechtadvocaat. Ik bedoel, ik probeer juist, en dat zouden de meeste mensen moeten proberen, zo ver mogelijk van het strafrecht af te blijven. En alles onderling op te lossen, zoveel mogelijk. Ja, het gaat soms niet altijd natuurlijk, maar het is wel een extra belasting. Dan mag het geef je nog wel eens een keer een factor 100 omhoog. Mm -hmm. Dus dat, dat, dat red ik, denk, dat je denk ik niet. Maar dat wat, wordt wat, moet dan, wat moet er dan wel gebeuren? Of is het ja, beleid wat er nu is, is het voldoende? Wat scholen nou, hebben, ik de, vind, de overheid heeft... Ik vind heeft? het wel grappig, je zit niet bij de... Oh, sorry. Pardon, ik oeste in de, de hoorn. sorry. <laughs> dat uh, niet uit, uh, Ja, ik had mijn hand in ja, de hoorn. En je moet er gewoon geen punt van maken, want nu gaat het opvallen. <laughs> oh, sorry. <laughs> uh, nee, ik vind het van, als je dan toch nog over pesten hebt, zeg maar... Uh, dan vind ik wel dat je de Bijbel, want je hoeft niet altijd de Bijbel erbij te halen, natuurlijk. Maar in dit geval zou ik de Bijbel er wel bij halen. Ik zou het eerste beginnen met de tien geboden, zeg maar. Dat zijn eigenlijk verboden, volgens mij. Behalve van de eerste twee, dacht ik. Mm -hmm. Maar uh, ja, om kwaad te voorkomen, zeg maar, in die tien geboden, moet je. Dat heb ik toen, tenminste, toen ik ze voor het eerst las, ja, ik praat er een beetje om omdat ik een echt heb. Maar dan moet je je eerst voorstellen, dus toen ik voor het eerst las, gij zult niet doden, heb ik me als kind letterlijk voorgesteld dat ik iemand dode. En mm. van, dat moet ik dus niet doen. Dus als ik dat in mezelf, in mijn eigen gedrag zie, dan moet ik op stop drukken, als het ware, en niet meer verder gaan daar. Mm -hmm. Dus zeg maar zo leer je het als het ware af. Maar ik denk dat het heel anders is. Ik hoorde bij het oog op morgen dat pesten vaak een hele onbewuste... Handeling is. Dus zoals ik het voor mezelf momenteel modelleer, is het. zeg maar dat je frustraties hebt opgelopen, waar je mee rondloopt. en dat op het moment dat je een oordeel over een ander hebt, die het waarschijnlijk niet terug kan doen, dat je je frustraties dan loslaat op degene die je veroordeelt. Maar als je dat die frustraties oploopt ergens anders. Dus bijvoorbeeld thuis of zo. Mm -hmm. Ja, je kan niet tegen je ouders op. Dus je kan op een gegeven moment wel zeggen van... ik sla diegene die mij pest, sla ik terug. En dat is op zich wel goed. Maar die persoon blijft dan met die frustraties zitten. Dus ik denk dat een gepaste straf zou zijn... dat de leraar op de school... Uh, gewoon iedere dag zelf vijf rondjes gaat lopen. Dat is sowieso goed voor zijn eigen conditie. En dat iedere keer als hij een pester tegenkomt... dat hij gewoon... De rest van het jaar één rondje mee gaat lopen. En als hij nog een keer gepast, gepakt wordt, zeg maar, op pesten. hij dan nog een rondje mee loopt. Gewoon de rest van het jaar, zodat hij ja, cumulatief gewoon rondjes gaat meelopen. En dan heb je voor die kinderen, die zeg maar, die frustraties dan oplopen op die manier. ook een uitlaatklep ja, ja. in de fysieke sfeer. om zeg maar te ont. te ont. hoe moet je dat nou noemen? Nou ja. te ont. Ja, dat ze hun energie kwijt kunnen in ieder geval, ja, een negatieve precies, energie. Ja. Ja. En, en terugslaan ja, ik denk toch zelf dat het uiteindelijk de enige mogelijkheid is. Ik ben ook niet voor dat al naar terugslaan maar ik denk dat die zelfdoding door voor de trein te springen, voor de ogen van dan mm -hmm. de potentiële pesters mm -hmm. en de mensen die niks gedaan ja, hebben, ja, ja. dat is ook wellicht een onbewuste actie, maar als je het bewust zou doen, is het wel heel erg vreed, want... Nou ja, sowieso ja. moeten we niet te veel speculeren, natuurlijk. Want er is natuurlijk uh, ja, uiteindelijk niet heel veel duidelijk nog over. Uh, waarom dit meisje het nou heeft gedaan. Maar goed, los nee, maar daarvan. Je... Je, je traumatiseert in feite zo de pesters. Dus dat is een waanzinnige straf natuurlijk. Die mensen moeten er de rest van hun leven mee leven. Je kan ze nog beter verrot schoppen. Maar als we het hebben over van je afslaan. Misschien ja, je zou kunnen zeggen dat is niet altijd nodig. En dat is misschien niet de, de meest nette oplossing. Nee, maar ik en heb is het wel, het wel he, uit de uiteindelijke oplossing? Ik, ik was vroeger ontzettend driftig. Zelfs agressief, zeg maar. En op een gegeven moment gaf ik eens een keer per ongeluk. Gewoon onbewust in een opwelling een jongen een duw. Die viel voorover, die brak ze tand. Hmm. En vanaf toen heb ik zeg maar agressie afgesworen. Maar dat werkt ook niet goed, want dan gaat het weer aan denken zitten. Maar uh, ja, je, moet, je moet die energie toch kwijt op de een of andere manier. Misschien is uh, boksles introduceren op de basisschool iets en op de middelbare school. Ja, maar je moet je wel een ontzettend goede leraar hebben. die ook levenswijze is. En die heb je ook niet altijd. Dus hardlopen is wat dat betreft misschien wat minder potentieel destructief. Nou, maar vergeet tien ik... geboden niet in, in ieder geval. Nee, dat is, dat is altijd de goede. Uh, Timo, dank hartelijk dank. Uh, Graag gedaan. Nou, bent u het nou eens met Timo? Of helemaal niet? Laat het weten. 0801121. We spreken over pesten. Naar aanleiding van al het nieuws daarover. Wat is uw ervaring met dit onderwerp? Laat het weten. Roberta Fleck en Donny Hathaway. Where is the love? Dit is de nacht. We hebben het over pesten en Harry heeft gebeld. Goeienacht. Dag, Harry. Hallo. Hallo. Ja, hallo. Goedemorgen. Ben je onderweg of uh, niet? Wat zeg je? Ben je onderweg of zit je in een vliegtuig? Nee, ik zit in de auto. Ik ben onderweg van mijn werk naar huis. Wat voor werk doe je? Ik werk in een Holland Casino. Ah, en dan moeten we eigenlijk nog om, uh, twee andere noemen, hè? Wat om, zegt u? Ik zei, dan moeten we eigenlijk nog twee andere noemen, anders krijgen we een boete. <laughs> oh god, ja, nou eigenlijk zijn we monopolisten. Wij, dus wij hebben als enige de vergunning van de overheid om, uh, om tafel te krijgen. Ja, ja, de anderen zijn, uh, die, dat zijn eigenlijk uh, meer gokhallen, hè? Gewoon. Ja, dat zijn ja. automatenhallen, ja, klopt. Uh, uh, wat voor werk doe je daar? Ik zit in de security. Ik, uh, ik zeg altijd alles wat. Uh, aan het plafond hangt met camera's en uh, en dus en uh, wat al niet meer zijn. Wordt er in het casino gepest? Nou, uh, ik heb wel eens gelezen dat er overal gepest wordt, zelfs in huis. Zeker. Dus dat, uh, dat is, dat is uh, binnen onze maatschappij uh, heel breed gewakkeld, volgens mij. Jouw dochter uh, werd gepest, je dochter van 14. Ja, die, uh, die, die werd gepest op school. En, uh, Uiteindelijk heeft ze dat eerst uh, bij een mentor zelf aan gemaakt en uh, dat had niet het gewenste resultaat. Omdat de school daar wat... Uh, nou, die gingen er wat, wat, wat, wat mild mee om. Mm. Er werden groepsgesprekken gehouden, en, uh, maar dat had eigenlijk het resultaat dat het alleen maar erger werd. Oh ja, waar, waar begon het mee? Laten we daar eens mee beginnen. Nou, jullie als een meisje dat op de basisschool ook wel gepest is en... Uh, een meisje wat anders durft te zijn. Dus haar eigen koers durft te varen. Uh -huh. en, uh, op welke manier? Zonder... Nou ja, haar eigen dingen doen. Ja, dat is... Zo is ze gewoon. En ja, dan stel je je buiten de groep. Uh -huh. En uh, dan krijg je in mijn optiek een stuk groepsgedrag. Uh, wat ontaart in pesten. En op welke en, manier uh, werd ze dan gepest? Ja, op een gegeven moment... De, dat was op de middelbare school, dat is dus vorig jaar geweest. Uh, de, de excess was eigenlijk wel dat uh, ze op Twitter werd toegewenst, toen ze in het ziekenhuis was, dat ze maar dood moest staan op de operatietafel. En uh, dan kom je ook bij het hele geliepige, dat digitale pesten op ja. uh, Twitter, uh, Facebook uh, en nog meer van die communities. Dat is er altijd, ja. 24-7. En anoniem? kan het zijn. Het kan ook anoniem zijn. Ja, en het kan anoniem zijn. En, en toen uh, ben je naar school gestapt? Nou, na die laatste doodwens uh, ben ik toch wel uh, enigszins uh, boos de school binnengestapt en heb een gesprek geëist. Mm -hmm. En het, uh, het aparte was dat 14 dagen daarna was het geregeld. Wat was er toen geregeld? Nou, uh, de hele groep pesters die, uh, is uh, inclusief ouders op school geweest. En uh, die hebben een, uh, een contract ondertekend waarin ze verklaren uh, om, om zich te onthouden van het testbedrag. En... en mochten ze dat contract overtreden, dan, uh, dan worden ze van school gestuurd. En heeft het contract uh, zin gehad? Ja, heel duidelijk. Het, uh, het, uh, het, uh, het, het, het vreemde is ook dat het op een school gebeurt, op een atheneum. En... Uh, ...dat daar bovengemiddeld gemiddeld intelligente kinderen zitten, die is toch uh, bezig met zo'n gedrag. Mm -hmm. En ja, ik heb een meneer uh, daar getroffen die uh, was heel prachtig, Die zei, dit moet stoppen. Wij gaan als school daar een rol in spelen en uh, die hebben die kaart getrokken. Maar je zei, je begon het, uh, uh, het gesprek met, uh, ja, dat je zei, eigenlijk uh, in het begin ja, was ik een beetje teleurgesteld in de school. En dat, dat had met de, een, een persoon te maken op die stal die, uh, die werkelijk aan mij streven in een mail. Ik dacht dat dat hier niet gebeurde. Punt. Punt, ja. En ik denk van, nou, ik weet niet van welke planeet u komt, maar het gebeurt ook op uw school. En, en hij wilde uh, er ook dan niets aan doen? Nou, die, die, uh, de ouders waren op een gegeven moment nog niet eens ingelicht van die kinderen. En toen ik dreigde om die ouders in te lichten, ja, toen, toen uh, heeft ze de ouders wel ingelicht. Mm -hmm. En dat is eigenlijk ook wel een beetje het begin geweest van het aanpakken van het hele probleem. En hoe gaat het nu met uw dochter? Julia heet hè? Ja. Uh, ja, ze krijgt nu op een andere manier onderwijs, omdat ze naar Atheneum 4 is gegaan. En ze zit in verschillende groepen. En de groep die het betrof, die is ook een beetje uit elkaar geslagen. Dus uh, ze heeft nu geen klachten meer. Mooi. Maar ik moet wel zeggen dat uh, als ik uh, van de zelfmoorden hoor, dan, uh, dan, dan maakt mijn hart nog wel eens een huppeltje. En dan denk ik van nou, dat, uh, dat had mijn kind ook kunnen zijn. Dus, dus daar schrik je dan extra van? Ja, daar schrik ik extra ja. van. Ja. En, en Julia, schrik zij daar ook van? Uh, ja, dat houdt er wel bezig, dat kan ik merken. Dus ze, is wel, uh, ze is wel heel erg uh, verbonden met het lot van die kinderen. Ja. En kan zij zich ook verplaatsen in. in, in ja, deze twee die een einde aan hun leven hebben gemaakt. Daar heb ik het niet met zoveel woorden over, met haar over gehad. Maar uh, als ik zie wat ze doet op Facebook en hoe ze daarover schrijft... dan weet ik wel zeker dat het, uh, dat het haar raakt, ja. Bent u bang dat ze, dat ze misschien in een later stadium opnieuw wordt gepest? Ehm... Uh... Ja, dat bang, bang. Ik, ik, ik weet dat, uh, dat ze sterk is en dat ze haar eigen uh, ding durft te doen. Ik ben er niet zo heel erg bang voor. Ik denk dat ze de kop wel boven water houdt. Oké. Okay. Harry, uh, bedankt en uh, een goede reis. Even we ja, naar Ja, dankjewel. En welterusten voor straks. Dan Prettig, gaan we... nog, ja. ja, bedankt. Dan gaan we naar Betty, 74 uh, jaar. Ja. En vroeger woonde u in een kindertehuis en daar werd u mee gepest. Ja, dat klopt. Waarom was dat... Uh, nou, in ieder geval... Uh, het was zo dat het waren allemaal... waren, want het was niet Bussem. Het waren bussmskinderen... en uh, nou ja, die, die zijn... een tikkeltje anders... dan een meisje zo uit Amsterdam. Mm -hmm. en, Wat is uh, het grote verschil? Ja, uh, het praten in ieder geval. Kijk, ik heb nooit... klap gesproken, maar het is toch... te horen. Mm -hmm. En uh, nou, ik zat dus in het... kinderhuis en ik... Was een jaar of acht. En uh, ze hadden het op schoolplein, dus uh, van, uh, nou, mijn moeder is jarig of mijn vader heeft een nieuwe auto gekocht of zoiets. En, uh, en nou, ik kon daar niks op antwoorden. En dan zeiden ze, ach jij, jij hebt geen moeder, want je moeder is dood, je zit in het kinderhuis. Nou, ik, dat is zo vreselijk. Ja. Je bent dan helemaal gefrustreerd. Je bent zo van huis gehaald. Je wordt ergens in een vreemd huis gezet. Met vreemde mensen. En dingen die je moet weten en doen. Dat is echt verschrikkelijk. En kunt u eens teruggaan naar, naar toen, uh, in, naar die tijd? Hoe, ja, hoe, hoe voelde u oh. zich toen dan? Dat zegt u. Hoe voelde u zich toen? Ga, uh, kunt u eens teruggaan naar, naar oh. hoe u zich toen voelde? Uh, je voelt je vreselijk. Je voelt je heel eenzaam en uh, onzeker En uh, mijn gedrag was dus meer uh, ja, duidelijk laten merken dat, dat je je verzette er tegen. En dat je niet bang was, maar in je hart was je vreselijk bang. En ze uh, nou, zeiden de meest nare dingen tegen je. Het ging vooral op kinderhuis. En, en, en wanneer, uh, je, wanneer je stopte het? Nou, het stopte dat... Uh, Fijn toen ze zeiden van: uh, Ach, jouw moeder is dood. Nou, mijn moeder was springleven, maar En ik was bij haar weg. Dus ik voelde me al heel onveilig en ongelukkig. Mm -hmm. En toen dat tegen mij werd gezegd, dat was een vrij grote jongen in mijn ogen dan. En uh, toen hij dat zei, nou, ik, ik, ik vloog naar hem toe, ik klom zo. In, in, zijn, uh, in zijn jas. En ik deed hem in zijn nek. En hij kreeg... Dus in zijn schouder eigenlijk. Hè. En uh, ze kregen me niet van hem af. Totdat uh, een van die meisjes... Dus uh, de onderwijzer haalde. En ik was zo verstreek Hij kon mij van hem aftrekken. Maar ik was zo verstreek Ik kon niet huilen. En, en was dat het ja, einde ja. van het pesten? onder meer ja. Oké. Okay. Want, uh, Betty, we moeten het ja. helaas uh, afronden, het gesprek. Want uh, okay. het uur zit er bijna op. Nou, bedankt dus voor ja, het bellen. Ik ben er dus in ieder geval niet slechter van geworden. Heel zelfsteken. Nou, dat is heel mooi om, om daarmee af te sluiten. Betty, bedankt. Ja. En we zijn zometeen terug met weer een heel nieuw vers uur. Dit is De Nacht. Tot zometeen.